Screaming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 In Cairo heeft een jongen van 16 bij het vuilnis op het Tagrierplein... een beeld van een farao teruggevonden. Het is een 7 centimeter hoog beeldje van farao Akhnaton... dat tijdens de volksopstand werd gestolen uit het Egyptisch museum. Een oom van de jongen herkende het kunstwerk en gaf het terug aan de autoriteiten. Het beeld is licht beschadigd. Farao Akhnaton is de vader van Tutankhamon. Bij de inbraak in het museum zijn eind vorige maand acht kunstwerken gestolen. Daarvan zijn er nu vier teruggevonden.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 De Nederlandse spoorwegen maakten vanmorgen de jaarcijfers bekend. De netto winst steeg met 28% naar 149 miljoen euro. En ook nam het aantal reizigerskilometers licht toe. Dan wat weer vrij zonnig bij maxima tussen 4 graden in Groningen en 8 graden in Limburg. Morgen in het noorden meer bewolking in de rest van het land opnieuw zonnige periode. Het wordt wel iets frisser met maxima tussen 2 en 6 graden. Dit was het NOS Journaal. In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 Okay. Yeah. A piece, what? If a man say he's in a piece, you better run. Cause in the non a piece represents a gun. But I represent the peace that means peace of mind. Free of madness, stretch, just meaning good time. I want a piece of the pie just like the next man. Chilling hard, big yard with a Lexan. Cooling out by the pool honey's acting fool. Enough to make a brother www.zfmzandvoort.nl Hello. give me a Ritme, ritme van ZFM. GF She'll you give and you take